Zelfde vraag Een nacht met jou, dat smaakt naar meer Zoals je naar me kijkt, wil ik jou weer Hits hit. hit. naar hits. Hit. Hit. Kom dan, geef mij Colimba, doe zeg nu ja Colimba Beste Hollandse Hits How are you? Onwetendheid. En elke dag was weer een nieuw begin. We hebben veel... Of de tijd heeft stilgestaan op zoek naar oude vrienden van mijn leer. Kees verhuisde naar de zon na hij de lotte won en op nummer 5 vond zeus al lang niet meer. De kerk is nu een wooncomplex, de halfvergane luxe flex van het dorpscafé uit naar de tijd van toen. De barman ken ik ook niet meer en het doet van binnen zeer. Kon ik het nog maar één keer over?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 Getekend door mensen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 Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica En mi librete esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La, la que, que siempre, siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Hay unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Oh, dicen oh. esa libreta sin más razones. Laura y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que U luistert naar Entertainment For You basta,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 je moet missen, voor altijd. Eén ding dat me spijt: dat ik je kwijt ben, voor altijd. Oeh, dat is lekker.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 Dat ik stapel op jou weg, zolang dat ik jou ken, heb ik geen gemist. Ik wil het van de taken schreven, ik blijf leven met jouw leven. Zolang dat ik van jou blijf dromen, weet ik wat. Maar... Van jou blijf dromen, weet ik wat liefde is! ZFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. Mij laten we alles geven, want ik mis je. Ja, I do. Baby, hou me vast. Het is al veel te lang geleden. Don't you know I love you so Let when we touch. I will never, ever let you go I love you so much Now listen You can dance Go and carry on Till the night is gone Yes, If you are alone, can he take you home? You must tell him no. I don't. Zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Ja, ja, ja, ja. Welkom bij jouw nummer 1. Zie je met entertainment voor jou. Waar is het misgegaan? Alle beloftes die we maakten zijn nu van de baan. Je wilde niet. En doet alles zeer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 You're yeah. Damn it for you. Meer dan radio. De om me heen. Nacht ik nacht oh, De mooiste kersthit hoor je hier.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 want soms wil je Spullen. Maar ga niet weg om wat ik zei. Oh -oh -oh -oh. Al snel voel ik de spijt. Kom hier, blijf staan. Maar.